6 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Zeker 64 jongeren zijn de afgelopen twee jaar... met een gedeeltelijke dwarslezie in het ziekenhuis beland... door het gebruik van lachgas. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit een steekproef... van de Nederlandse Vereniging voor Neurologen... onder Nederlandse ziekenhuizen. De slachtoffers zijn gemiddeld 22 jaar. Het gebruik van lachgas veroorzaakt een tekort aan vitamine B12... waardoor het ruggenmerg kan beschadigen. Een aantal patiënten belandt uiteindelijk in een rolstoel... Neurologen zeggen dat het probleem onderschat wordt... en dat jongeren soms te laat naar de huisarts gaan. Ernstige incidenten met milieuverontreinigingen moeten voortaan worden voorkomen door betere handhaving en toezicht. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu. Volgens haar is er de afgelopen jaren veel gedaan om bodemverontreiniging... en de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen, maar gaat het nog te vaak mis. Als voorbeeld noemt ze de grafietregens in de buurt van Tata Stiel in IJmuiden. Een nieuwe commissie onder leiding van voormalig minister en burgemeester Jozias van Aartsen, moet gaan bedenken hoe die handhaving eruit moet gaan zien. De Tweede Kamer wil af van nieuwe subsidies voor de verbranding van hout voor biomassa centrales om stroom op te wekken. Er is steeds meer twijfel over biomassa omdat het niet duurzaam genoeg zou zijn. Op termijn wil de Kamer helemaal af van het financieel steunen van verbranding van houtachtige biomassa. Vattenfall maakte vandaag bekend dat de bouw van de grootste biomassa-centrale in Diemen wordt uitgesteld. In grote delen van Limburg en Oost-Brabant rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. De storing is ontstaan in de verkeerspost in Maastricht. Ook het treinverkeer van Heerlen naar Aken en van Maastricht naar Luik ligt stil. Het vervoersbedrijf adviseert mensen om de trein te mijden... De NS verwacht dat de treinen op z'n vroegst rond 7 uur geleidelijk weer kunnen gaan rijden. Het weer, het is zonnig en tropisch. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht wordt het niet veel kouder dan 17 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het op de meeste plaatsen nog een graadje warmer. In de middag kan het in het zuiden een forse regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 een kwartier vertraging. N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Commendijn en Uitgeest 10 minuten, tussen Castricum en Alkmaar 20 minuten op De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen de aansluiting met de N514 en de aansluiting met de N244 een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide to keep me. I'm not what you see, I've come to help you with your problems so we can be free, I'm not a hero, I'm not the savior, forget what you know.